Ja, oké, okay, dan mag het wel. Schiet jullie hand dan. Boe, boe. Nee, nee, ik eens. Een aansteker. Nee. Nee, De echte. Aansteker. Nee, nee, met, nee. missie, niet doen. We houden het van je. Uh, Kijk, kan ook je... nog mee? Ja. Je bent echt een stoere chick, hè? M.G. Meijer. Dan ben je echt lang. Oké, jongens, even kijken. Wie gaat er eerst? Ja, jij, je. Yes. Oh. Oh Ik zal Marcus nemen. Ik zal Marcus nemen. Oké, okay. omdat jij, omdat jij zegt Marcus, ga jij eerst. Boem. <countdown> <kit> Bukke, een... Kijk eens of dat magazijn leven. wel leeg is. Er is, leef, er is leven na de dood. Na de dood. Weet na ze, de dood. je, ik er weet niet, leven, uh, je hebt een... Is leven na de dood. Weet je, met pistolen heel gevaarlijk is. Uh, als je een magazijn maar leeg is, kan die ook in die... Als je trekt, weet je, kan nog een kogel in zitten. In de, uh... En waar een kogel in de kamer zitten. Nee, hij is ook heel zwaar, hè? Oké. Okay. Nee. Het, is is echt... het... het is alleen jammer dat de lamp is. Het is zo'n soort het is revolver. Een ah. het is... Er zit geen lampje in. Nee, er zit... Kijk, hij is net. Oh, is een net oh, Het is een napper. Ah. Hij is wel zwaar hoor. Oké. Okay. Heel veel van die dingen verkopen ze in Frankrijk, Italië, Duitsland of Markt oh. In Spanje kun je ze ook gewoon kopen in winkels. Ja, dat klopt. Dus hey. heb je, ze is het gezien. Ja. Kijk, uh, moet je die klik horen. Moet je horen. via de podcast van Aloha Radio. I was sick of mittens like you wouldn't believe.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 You can give up on summer, but summer will have its way Je luistert naar Aloha Radio en uh, ja, straks komt Jaco er ook bij. Het is de podcast van zondag 12 augustus 2018, ofwel 2018, maar ja, goed, dat uh, maakt allemaal niet uit. Ja, dus uh, <laughs> ik dacht later voor de verandering is even um, beginnen gewoon met een liedje. En dan pas met de tune van Alawa Radio. We hoorden Jacob Boshart en Helena met A Summer Will Have This Way. De tune, mensen, die is van Dave Immanen met Plug and Play. Ja, die draaien we vaak aan het begin van het programma, zoals jullie wel weten. En ja, ik hoop dat de muziek niet al te hard is op de achtergrond. Dus uh, goed, we gaan zo beginnen. Jakker komt uh, wat later. En uh, goed, even de tune uh, op de achtergrond naar voren halen. En dan ben ik zo weer bij jullie terug met een nieuw liedje. Uh, Aloa Radio, voor de podcast van zondag 12 augustus 2018. Ja, straks komt Jacco er ook bij. Dus even een, een klein half uurtje geduld. En dan uh, we gaan we weer uitbranden. <laughs> Oké okay, mensen, dus um, ja, www.aloa-radio. Nl. En uh, ja, je kan tegenwoordig ook reageren... als je onder... Uh, ja, als je de podcast uh, beluistert... als je zeg maar op onze website komt... en uh, je gaat naar... Uh, je klikt bovenaan op... Uh, podcast... en dan zie je natuurlijk uh, de speler... waar uh, deze opname op staat... en daaronder kan je reageren. Ja, dat is heel leuk. Reageren. En hoogstwaarschijnlijk... Ook is waarschijnlijk, dat is een verrassing. We gaan binnenkort weer livestreamen elke zondagavond. En uh, ja, het is, uh, ja, we zijn ermee bezig om weer een uh, livestream op te zetten. Dus dat wordt weer genieten. De podcast die blijft. Uh, de live uitzendingen worden gewoon opgenomen en, en die worden gewoon weer geplaatst op de site. Dat is weer een verrassing voor jullie allemaal. En, uh, maar we zijn er nog mee bezig. Hè? Dus uh, het is in ieder geval zeker dat het doorgaat. Maar uh, hoogstwaarschijnlijk in de loop van, uh, van de komende weken. Dus uh, ja, jullie horen het allemaal wel. Ik, uh, ik ben nog bezig om het uh, te met regelen allemaal. Dus uh, het komt allemaal goed. Dan kunnen we weer live uitzenden. En dan kunnen jullie ook via de Skype... kunnen jullie in de Skype groep van Aloha Radio live meepraten als jullie daar zin in hebben. En ik probeer ook nog een chat uh, een chatserver op te zetten zodat jullie ook kunnen, live kunnen meechatten tijdens de uitzending. Dat uh, zou heel uh, leuk zijn. Maar, uh, maar dat chatten dat, dat, uh, dat zal dan wel voor later zorg zijn. Maar we proberen de komende week, uh, dus deze week eigenlijk uh, proberen we dan ...de livestream alvast op te kunnen starten. Ik ben in onderhandeling... ...en uh, met een bedrijf... Uh, ...die onze stream verzorgt. Dus dat komt uh, allemaal wel goed. Nou, uh, we gaan uh, door naar het volgende liedje. En uh, ja, misschien hebben jullie het nummer wel vaker gehoord... ...voor de vaste luisteraars onder jullie. Dat is uh, DJ Ox... ...met uh, Night... Lowa Radio, jouw radio Ja, daar komt hij hoor Ja, daar komt hij Daar komt hij DJ Oct met uh, Night. En uh, oké okay, uh, luisteraars, dus, uh, we zijn alweer uh, kijken, 15 minuten verder alweer. Wel, gaat dat toch weer hard hè Ja, ik bedoel uh, nou jongens, uh, die hete, warme, tropische zomer. Heel zeldzaam is in Nederland. die uh, is achter de rug? We hebben al wat regen gehad en alles. Nou vandaag, of nee, wanneer was dat? Gisteren. Zaterdag was het uh, een heerlijke dag. Uh, het was droog de hele dag. Het heeft. Uh, ja, donderdag en, en vrijdag. Heeft er wel wat geregend. Vooral vrijdag. Uh, was vrijdag behoorlijk bui. En uh, ja, het was verfrissend. Het was heerlijk. Ik was blij dat het regende. Nou, meestal ben ik nooit zo blij als het regent. Omdat er vaak heel veel water valt. Maar dit keer was ik wel. Echt wel blij hoor. Dat uh, komt niet vaak voor. Uh, <laughs> dus, en ik denk dat. Uh, ja, ik denk dat de meeste mensen dat wel met me eens zijn. Um, ja, oké. Okay, vandaag ook een uh, heerlijke dag. Ja, zeker weten. Uh, ook, uh, ja, we krijgen nog wel af en toe wat bui in de loop van de week. Dus tussendoor toch ook wel mooi weer. Maar uh, ja, het wordt niet echt uh, koud of zo. Uh, nou nou uh, krijgen we dus uh, volse voorspellingen. Af en toe wat regen de komende week. En, uh, maar het wordt niet echt koud. Het, het is nu uh, een draaglijke temperatuur. Gaatje of 25, 24. Ja, het ligt dan net aan natuurlijk in welk deel van het land je woont. Want uh, ja, in het oosten van het land uh, was het heel warm vandaag. En uh, ja, in het westen was het... Uh, een graad of vijf, zes En moet zeggen dat... Ja, ik vond het wel heerlijk vandaag, ja. Oké, okay, nou ja, goed. Als uh, we naar het nieuws kijken, dat zullen we straks met uh, Jacco bespreken. Uh, ja, jongens. De afgelopen week, wat er gebeurd is, dat gaan we met Jacco samen doen. Dat doe ik niet alleen meer. Dat doe ik niet meer. Dat gaan we samen doen. en. Uh, ja, oké. Okay. We gaan weer muziek draaien. Het volgende nummer is Sporky Maven met uh, Middle Run. Right between the lungs And you could cough You could laugh it off You could laugh it off The alphabet Starts with A It ends with F So let's ditch school We could break the rules. We could break the rules. Oh, my love, until the sun comes down, I'm gonna take you there. Oh, my love, until the world falls down, I'm gonna take you there just to see the glare of your eyes shining. On the ground In our sleeves will be the breeze We could beat the breeze we'll Stay awake We could run out to the lake And we could try To make the dive We could make the dive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 Porky uh, Maven met uh, Middle middelrang. Oké, okay, straks uh, komt uh, Jacco erbij. Dus uh, jongens, uh, nog acht minuten ongeveer. En dan uh, gaan we Jacco erbij halen met deze podcast-uitzending. Uh, Oké, okay, ik heb het net al verteld. Uh, in de loop van de week ga ik een livestream regelen voor uh, Aloha Radio en in de nabije toekomst en ik probeer het zo snel mogelijk voor mekaar te krijgen kunnen jullie ook uh, ook chatten op deze site althans dat ga ik proberen um, oké okay, dus dat gaan we dan op de site uh, proberen te fixen wat jullie wel kunnen tijdens de live uitzending is uh, via de Skype inloggen je, je, je kan er gewoon op komen dat is een, een groep, Skype, een Skype groep, hoe je het ook noemen wil. En dan kan je gewoon in de uitzending meepraten. Dus wees niet verlegen, niemand kan je zien. En je hoeft niet je camera aan te zetten. Dat, uh, we hebben het liever niet dat je je camera aanzet, want het is niet nodig. Want dan kan je toch niet in de uitzending zien. Want het is gewoon een radio uitzending of wel een uh, online uh, stream uitzending. We zijn niet in de ether te horen. Ook niet via Satellite of DAP Plus, FM, AM. Daar zijn we niet te horen. Alleen via het internet. Dus misschien ooit in de toekomst dat we ooit eens een uh, frequentie... Ja, je weet het maar nooit, hè. Je weet nooit hoe het er over tien jaar uitziet. Misschien hebben we dan wel een DAP Plus kanaaltje voor, uh, voor de regio... Uh, of zo, voor de regio Den Haag. Of misschien wel in het hele land. Je kan nooit weten, hè. Uh, ja... Je weet nooit hoe het loopt, hè. Dus er uh, is nergens een uh, station in Nederland. Uh, die Alloa Radio heet dan alleen. Die van ons, wij zijn de enige originele Alloa Radio in Nederland. De muziek die we draaien is... Uh, ja... <laughs> is niet de muziek die op de reguliere radio hoort. Zowel op de commercieel als de publieke zenders. Wij draaien rechtenvrije muziek... Uh, die je op de gewone radio dus niet hoort. En uh, ja, het zou zo op Hilversum uh, of Radio 3 gedraaid kunnen worden... of op Veronica of wat dan ook. Uh. Het is alleen niet commercieel. Maar goed, uh, waarom doen we dat? Nou, ja, het kost heel veel geld om commerciële muziek te draaien... en uh, ja, het liefst zouden we dat doen. Uh, ik zou het was leuk vinden om iets van de Rolling Stones te draaien... of van Queen... Van uh, uh, armen van Buren of zo. Of wat uh, Nederlandstalig. Dat is ook hartstikke leuk. Ja, waarom niet? Maar we mogen het wel. Maar <lacht> dan moeten we een vergunning hebben. Uh, ja, Zo'n uh, Buma Stemra. Uh, en dan krijg je ook nog uh, naast de Bumas Stemra de Sena. Dat is een de tekstschrijvers. En dat kost heel duur. En ja, zoveel centjes hebben we niet. En we doen het natuurlijk ook uh, van onze hobby. En uh, dus ja, het kost zo duur dat... Uh, Dan zouden we eigenlijk commercieel moeten worden om dat te kunnen bekostigen. En uh, dus hebben we besloten om gewoon uh, rechtenvrije muziek te draaien. We kunnen het wel illegaal doen, maar ja, ik heb geen uh, zin om... Uh, om een forse boete op te lopen. Daar hebben we natuurlijk geen trek in. Dus daar gaan we niet aan beginnen. Oké, okay. hier is Daisy May with Time with my love. I have to spend more time with my lover. And he must spend more time with me. Discover, but I'd rather wait for dusk to come and cover me. I'm gonna make this time very special. We'll Radio, de muziekzender op internet www.aloaradio.nl dat was uh, Paddington Bear met de Blue Highway, ik zie Jacco nog steeds niet, ja, jammer, oké, okay. nou, misschien komt hij zo nog, ik bedoel, uh, ik bedoel ja, het is nu, we kijken, het is al bijna, ja, het is bijna vijf over half tien, uh, we zijn nu live, hè? we zijn nu live, wat je net hoorde, dat de laatste half uurtje was een podcast van vandaag nog, nu wist ik nog niet dat ik uh, al kon streamen. Maar ik kreeg vanmiddag ineens een bericht uh, via e-mail. Dat ik. Uh, kreeg ik mijn gegevens al binnen van de server. En ik. Oh, dat is mooi. Dan, dan kan ik gelijk uh, gaan, uh, live gaan uitzenden vanavond. Dus ja, die podcast had ik daarvoor al gemaakt. Ik had hem vrijdag besteld. Ik heb hem toch nog vrij snel binnen. Ja, vrijdag besteld. En ik zag ineens. Ja, ze hadden het vrijdag al opgestuurd. Maar uh, ja, ik kijk uh, <laughs> in mijn uh, ongewenste mails. En daar zat hij tussen. Dus vandaar dat ik denk van, goh, wat, wat duurt dat lang, weet je. Maar ik heb er meer van binnen. We zijn, nou ja, jullie horen het. Het is een live uitzending. Het is in ieder geval gelukt. Maar uh, ja, ik zie Jacko nog niet. Ik zal eens even kijken. Uh, misschien uh, dat hij zo uh, via uh, de app, uh, in plaats van Skype zou hij via de, de app bellen. Maar ik zie nog niks. Ja, jammer. Ja, misschien komt hij nog. Misschien eh, is hij naar de wc. Of hij is eh, met iets bezig. Of misschien is ze er wat tussen gekomen. Maar ja, meestal als ze er wat tussen komt. Dan laat hij meestal wel weten. Dus het is, het is nog niet geen ramp hoor. Want dan ga ik gewoon alleen door. Dus zo ergens. Nou, ik weet niet al. Hoewel ja, ik had er wel op gerekend een beetje. Maar goed. Maakt een kijkje gebeuren weet je. Je weet niet wat er aan de hand is. Hè. Dus ja. Um, ja, als je luistert. Uh, ja. Misschien, misschien uh, heeft hij technische problemen. met zijn telefoon. of met zijn pc of wat dan ook. Want hij heeft een nieuwe Chromebook. Heeft hij. Dus uh, misschien is hij daarmee aan het spelen. dat hij het veel te druk heeft. Of, of, of misschien voelt hij zich niet lekker. of weet ik het al niet wat. Ja. Het kan van alles wezen. Maar goed, mensen, we gaan uh, zo even een, een liedje draaien. Dus uh, ja. Dus ja, dan gaan we eens even kijken, wat gaan we draaien mensen? Wat gaan we draaien? We gaan draaien Hé, ah, hey, wacht eens. Oh, ja, hallo? Ja? Oh. Ja, oké, okay. ja. Oh. Ja. Oké, okay, Jacco. Nou jammer dan. Oké, okay, naar beterschap, jongen. Oké, okay, doei. Ja, hij is uh, niet lekker. Nou, nou. Hmm. oké. Okay. Jammer. Dus, uh, ja, kan gebeuren. Hmm. Helaas pindakaas. kaas, met Frankenstein in Shanghai.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 Uh, Juantos met uh, Frankenstein in Shanghai. Ja, leuk liedje. Beetje rekkerachtig, hè? <laughs> Oké. Okay. Ja, ik ben van de week lekker naar het strand geweest. Heerlijk. Afgelopen dinsdag was dat. Oh man. Het was uh, best warm. Maar uh, ja, ik heb lekker een beetje aan het water gelegen. Een beetje langs de kustlijn. En uh, ja, ik ben natuurlijk uh, slim. Dat ik denk, als het water omhoog komt. Dat ik niet ineens op een natte handdoek leg, weet je. Dus dat heb ik gedaan. Je kunt precies zien waar de hoogste vloed is geweest. En daar is het droog. En de rest loopt dan zo schuin af. Ik denk, nou, als ik daar ga liggen... dan lag nog een stelletje voor me. Dus nou, daar ben ik dan 4, 5 meter vanaf gaan zitten. En, eh, nou, wat bleek? Het water ging steeds lager, lager, lager. Dus, eh, ja, het was een heerlijke dag, jongens. Ik heb nog eventjes eh, in het water geweest... Eh, Heerlijk verfrissend man, je moet niet uh, op het strand, uh, midden op het strand gaan liggen en zeker niet tegen de duinen, het was veel te warm. Maar ja, het is ook al wat koeler geworden, uh, het is nu, uh, kijken. het is nu zondag en het is vandaag ook heerlijk vandaag, niet altijd, maar heerlijk zonnetje. En uh, ja, in de tuin is het ook uh, heerlijk zitten, weet je. Ik ben even naar buiten geweest om een kleine boodschap te halen, een versnapering, iets lekkers. En um, ja, het, was, het is uh, vanavond wordt het ook niet echt koud meer, gisteren was het echt koud gisteravond. Het is nu, um, ja, het is nu uh, 12 minuten over half tien. We houden er in rekening mee dat de stream loopt uh, 30 seconden achter op uh, de werkelijkheid. Dus wat ik nu zeg hoor je dus 30 seconden later. Dus jullie, jullie zitten nu naar het verleden te luisteren. Het is live hè, het is nu geen podcast, wat je net hoorde wel voor het liedje. Of tenminste, voordat ik gebeld werd door Jacco dan. Uh, ja, oké. Okay. We hebben een stream zoals jullie weten. We gaan het wel uh, opnemen. We nemen het al wel op. De, de live uh, en de podcast van uh, ja, vanmorgen. En deze live uitzending wordt opgenomen. We gaan door uh, tot, uh, ja, tot, laten we zeggen, 11 uur. En dan uh, gaan we nog non-stop muziek draaien tot 12 uur. En dan gaan we de lucht uit. En elke zondag gaan we dit doen. Tussen 7 en. Uh, tussen 7 en. Uh, en 11 uur. Of 12 uur uitzenden. Waarvan tussen uh, 9 en 11 uur. Uh, dus uh, live. En de rest is allemaal gewoon muziek. Of oudere opnames. Uh, oudere podcasts of uitzendingen. Want we moeten natuurlijk al vaker. Live uitgezonden. Dus uh, ja, oké. Okay. Ik ga even een, een, een ander nummer opzoeken. En, uh, <laughs> Volgende nummer, Ian Shutterhand. Who are you? Wie bent u? een shutterhand met who uh, are you? Oké, okay, ja, luisteraartjes, het is de bedoeling dat uh, we in de toekomst een, uh, een chat uh, erbij gaan uh, doen dan kunnen jullie chatten tijdens de uitzending of buiten de uitzending wat je, wat je wil en um, dan wil ik ook mm -hmm. nog eens uh, de Skype weer eens uh, introduceren dan ga ik uh, de Skype groep uh, die heb ik nog steeds, de Aloha Skype groep die ga ik plakken op de site uh, deze week en dan kunnen jullie uh, inbellen en dan kunnen jullie lekker kletsen met mij in de uitzending. En ik hoop dat Jacco er dan ook bij is volgende week zondag, dus gaan we elke zondag doen. Dus elke zondag vanaf 7 uur s'avonds tot middernacht, zo dus 7 tot uh, 12 uur en dan is de live uitzending uh, met Jacco samen. Dus u hoort dan alleen muziek en, uh, ja, en eerdere uitzendingen. En dan tussen 9 en 11 is het dan echt live. Dan wordt daar dan uh, net als nu gesproken. En uh, de rest van de week, ja, ik ga proberen een uh, on-demand uh, server op te zetten. Uh, dat jullie buiten de live uitzending van zondagavond uh, ook naar muziek kunnen luisteren. Daar ben ik, uh, het is wel technisch mogelijk, die mogelijkheid heb ik. Maar ik moet nog even uitzoeken hoe dat werkt. Want uh, er komt wel heel wat bij kijken hoor. Ze hebben dan uh, die server uh, die dat uh, voor ons uh, verzorgt. Die, uh, die heeft een filmpje meegestuurd uh, hoe je dat doet. Nou, dus dat moet ik nog eventjes nader bestuderen. En het is, um, het is wel een ander bedrijf als waar ik eerst bij zat. Ik ga geen namen noemen. Ik ga geen reclame maken. Uh, dat mag ook niet, helaas. Uh, het is hetzelfde systeem als de vorige. Het is een Shoutcast 2. Dus ja, helaas. Uh, ik heb een internetradioontvanger. Uh, met Shoutcast uh, zelf kan het wel, maar met Shoutcast 2 kan je alleen via de computer luisteren, of via je, je mobieltje. Want je kan ook uh, ons uh, op je mobiel. Uh, we zijn eruit met een bitrate van 128 kbit, 44 kHz, of uh, uh, kHz, uh, <laughs> 44 hertz, dus uh, cd-kwaliteit. En dan kan er wel hoger gaan, tot 320, maar ja, niet elke niet, uh, verbinding is even snel bij iedereen. De een heeft een snelle verbinding, die heeft misschien een dure internetaansluiting. Een hoge abonnementskosten, maar, maar wel een hele snelle. Maar mensen die, die een wat langzamere verbinding hebben, ja, die kunnen niet luisteren. Dus ja, we houden het op 128 kbit. Ja, zelf eh, prefereer ik 192, maar ik hou het toch maar op 128. Want ja, je hebt eh, via telefoon, als je 3G hebt, eh, kan je al luisteren, nou, 4G of zo en zo. 128 peanuts en als dan ook nog een Wi-Fi uh, verbinding hebt op je telefoon, is dat op zich ook geen probleem om de uitzending uh, te luisteren. Want ja, je kan ook via uh, je, je smartphone luisteren. En uh, als je een Apple, Mac hebt, uh, een iPhone kan je ook luisteren, dat is allemaal geen probleem, want... Uh, als je op de website kijkt, dan zie je ook vier spelers. één voor Winamp, één voor ja, dus de, um, Windows Media Player staat bovenaan. Dan krijgen we Winamp. Dan krijgen we Real Player. En de onderste is uh, Apple Quick Player. Apple Quick Player. En, dan, uh, en als je iTunes hebt, kan je natuurlijk ook luisteren op je telefoon. Maar ook op je laptop of op je pc. We zitten niet op de etherfrequentie, dus niet op FM, middengolf. En ook niet op dat Misschien ooit in de toekomst, want ja, je weet maar nooit hè, hoe het loopt, hè. Ik bedoel, ja, ik had dit twintig uh, jaar geleden niet no nooit kunnen dromen... dat je gewoon vanuit de huiskamer via het internet radio uitzendingen zou kunnen maken. Ja, ik heb één keer ooit uh, bij een FM-zender gezeten... Volgens mij een klein stationnetje met 5 uh, watt. Maar ja, vanuit uh, Moorwijk uh, waren we toch wel uh, heel de haag te ontvangen met maar 5 watt. Want uh, ja, ja, degene die die zender gebouwd had, dat ja, was de bedoeling dat het 10 watt zou worden. Want we wouden ook weer niet te hoge vermogen hebben. Want ja, dat is natuurlijk verboden en nog steeds eigenlijk. En uh, dat werd 5 watt. Maar we kwamen toch best een aardig eind hoor, moet ik zeggen. We waren van Scheveningen tot Delft uh, te ontvangen. Nou, als hemelsbreed, hoeveel kilometer is dat hemelsbreed? Uh, kilometertje of 15, uh, omtrek. 15. Dus ja, voorburg uh, was ze naar. Ja, daar waren we ook te ontvangen. Verder kwamen we niet, maar dat ja, was ook niet nodig hoor. Ik bedoel, het was onze bedoeling dat we gewoon in Den Haag en een beetje in de omstrekken te beluisteren waren. En we waren ook niet elke dag in de lucht, alleen dinsdag. De dinsdag dan. Uh, een kameraad van mij, die had dan een, een, een... Ze zijn er al klaarstaan, om vijf uur begon hij het al. Dan hadden we een bandje, een dag van tevoren, alle programma's opgenomen op, op cassettebandjes. <lacht> ja, ongelooflijk. Ik was in 1983 of 1984, maar daar weet ik voor, maar was het een 1984. We hebben het maar één jaar gedaan, helaas. Ik had het graag door willen gaan. We hadden we alles van tevoren uh, gedaan. Soms gingen we ook live. Dat deden we ook wel eens. Dan hadden we al een paar uur uh, uh, non-stop muziek. Dat was op de 102. Nee, op de 92 kilohertz op de FM. En uh, op diezelfde frequentie zit nu uh, Den Haag FM. Op, op deze frequentie waar wij vroeger op zaten met, met Maat en ik. Uh, dat was uh, radio Eurostar heette die. Vandaar Eurostar Radio, uh, ja, wij zijn ook nog een tijdje uh, Eurostar Radio geweest, dus ik heb het de naam omgedraaid. Maar vroeger heten wij op de FM uh, Radio Eurostar, dus uh, of, ja, Radio Eurostar. En de latere internetzender dus die ik dan, uh, dan ben begonnen is uh, Eurostar Radio. Of was het nou andersom? Ja, ik weet het niet meer. Ik heb toen wel omgedraaid. En uh, ja, we hebben maar een jaar uitgezonden, we zijn nooit gepakt. Maar uh, ja, op een gegeven moment uh, werden de boetes verhoogd naar 50.000 gulden. Ja, toen dorst mijn uh, kameraad die dorst niet meer uit te zenden. Ze zei, ja, ik vind het toch een risico. We hadden wel afgesproken, als we gepakt zouden worden, zouden we de boete delen. Maar ja, weet je wat het is, als je met z'n tweeën in de kelder zaten in de kelder, hè? Zijn ouders wisten ervan. Want uh, ja, we woonden allebei nog thuis en uh, ja, zijn ouders wisten ervan en die hadden er geen probleem mee, ja. Dus uh, ja, zelfs de buren wisten het, maar ze zijn nooit verraaien. Dus uh, ja, dat was toch toch, was toch een stukje mooi, toch, hè, dat je buren hebben die het ook leuk vinden, en uh, je toch niet verraaien, ja. En uh, dat hebben we dan uh, een jaar volgehouden. En uh, Radio Euraheid heette net ja. En ik ben toen zelf Eurosa Radio gaan heten. En dat was eerst begonnen. Ik ben begonnen met Aloha Radio in ergens 2001. En toen heb ik via een, een, een, een of andere software van Microsoft. Ik dacht ook een Windows uh, 98. Nou, je software kon je maar uitzenden. Maar ja, het was natuurlijk maar een uh, weinig uh, capaciteit. Dus je kon tot vier luisteraars gaan. En als er er meer waren, dan, dan ja, ging die verbinding. Ja, dat werd dan wat minder. Hè. Uh, ja, en toen zaten we nog via de kabel, via Casema. Dus ja, en dat was al niet zo snel toen dat tijd. Nu is kabel nog sneller dan ADSO, geloof ik. En populairder ook. Maar uh, ja, dat, uh, twee of drie luisteraars gingen goed. Maar vier of vijf en meer, ja, dan uh, dat was ik niet meer te horen. <laughs> Dat trok de hele straat ineens weg. Toen kwam dat uh, de van de straat uh, geen verbinding meer. Of heen, uh, langzamer. Ja, dat werd langzamer, ja, die verbinding. Nou, dan zat ik ook een beetje te experimenteren. Ik geloof dat ik er zelfs nog een cd van heb. Dan heb ik het opgenomen en op cd uh, een mp3 gebrand. Ik heb de opname nog steeds alleen, ja, ik kan het niet maken om het uit te zijn. Omdat ik... Als je muziek op staat, heb je maar stemgeraar recht zitten. Dus shh, niks dat vertellen hoor. En op gegeven moment, <coughs> toen ben ik uh, zelf ook uh, begonnen. Uh, om vaker uit te zien, heb ik die website van Aloha Radio. Uh, ergens ja, midden 2000 of zo, 2004. Ja, grof 2004 ben ik begonnen geloof ik. Om echt eh, zo nu en dan eens uit te zenden op weekend of zo. Toen werden we eventjes één of twee jaar eh, radio, of Eurostar Radio. Of Radio Eurostar, weet ik veel. Ik weet het niet meer, maar bedoel, toen is het weer Alloa Radio geworden. Ik vond de naam gewoon lekker dat klinkt. En er bestaat al een, een uh, Radio Eurostar ergens uh, in Frankrijk ga ik ook kunt zenden. Ja, dat is gebaseerd op die trein die daar... Uh, ...via de kanaaltunnel naar Engeland draait... ...ik denk ja... ...er bestaat al een zender die zo heet... Er is ...zelfs een Turkse zender die Eurostar Radio heet... ...ik denk... Nee, ...ik ga toch maar weer terug naar Aloha Radio... ...je hebt zelfs in Amerika een zender die zo heet... ...die draait alleen maar Hawaii-muziek... ...daarom heb ik er ook NL achter gezet. ...Aloha Radio... ...NL, dan weten ze in ieder geval... ...oh, dat is niet... Uh, ...er zijn meer Aloha Radio's hoor... ...in de wereld, ik geloof dat er zelfs nog één in Polen zit... ...via het internet... En er zijn meer mensen in zender hebben, die Alloa Radio eten. Maar, eh, nou, misschien zijn er nog wel wat piraten ergens in Drenthe. Ik weet het niet. Of ergens in die achterhoek. FM-piraten, er zijn zelfs AM-piraten. Nou, daar ga ik niet aan beginnen. Dat uh, is leuk, maar ik heb geen zin in, in een vette bekeuring, weet je. Dus daar gaan we niet dan doen. En we doen ook niet aan voedoe. Want daar moet ik ook niks van hebben, al die occulte rot, sorry. Now, here is All Our No Voodoo. Look through you, cause I couldn't get there, look to you. Done a lot with you, like I've done before. Oké, okay, mensen. Ja, um, yeah. oké. Okay. Het is dus nu uh, 4,5 minuut over 10. is uh, zondagavond, 12 augustus 2018. Dit is een live uitzending. Uh, ja, goed. Ja, mensen. We gaan. Uh, ja, ik weet niet zoveel te vertellen, weet je. Ja, wat is de afgelopen week gebeurd? Ja, meestal doe ik dat samen met Jacco. Ja, ik weet alleen dat Erdogan, de president van Turkije... die wil dan in Nederland en ik denk ook in andere landen in Europa... weekendscholen oprichten, weekendscholen... om de cultuur en de taal bij te brengen. Nou, ik zie al... stel voor dat ik ga verhuizen naar Canada... ik ga emigreren naar Canada met mijn vrouw. Ik heb geen kinderen, maar stel nou dat ik die heb... ik heb zeg maar twee kinderen. En dan zegt Ru Rutte, Mark Rutte, die zegt dan tegen mij... jij moet jouw kinderen naar de weekendschool sturen, verplicht. En ze moeten de Nederlandse cultuur leren en ze moeten Nederlands leren. Ik zeg op mijn beurt, nee, ze leren Engels en ze leren van de deze cultuur. Of van Australië, waar ook de wereldje ook zit. Want ik zit toch niet daar. Ik zit toch niet in Nederland. Ik ben niet voor niets weggegaan. Ik zit hier, hier ligt de toekomst van mijn kinderen. En de moedertaal, ja oké, okay, die kunnen... Mijn vrouw en ik ook leren. Andere kinderen. Daar heb ik geen school uh, voor nodig. En ook geen Mark Rutte. En dan zal die dat nooit doen. En nou zeggen ze dan ja, die correcte lui uh, op de televisie van ja, maar ze doen dat hier ook. Nou, dat is helemaal niet waar. Want ik ken mensen die wonen in... Ik ken iemand die woont in Nieuw-Zeeland... Huh? Die woont er al vanaf de jaren 50. Die is nooit Nederlandse cultuur bijgebracht in Australië hoor, door de Nederlandse overheid. Dus ze moeten niet lullen. Uh, het is zelfs zo dat, uh, dat als je terug wil naar Nederland, dan gaan ze heel moeilijk doen. Dan kom je er heel moeilijk in. Ja, op vakantie mag je komen. Maar om terug te gaan, om te wonen. zeggen dus ja, je woont tot 30 jaar daar. En wat kom je doen hier? He, je kan hier geen toekomst opbouwen. Je eigen oude land gaan houden, jongens. Ja, je, je kan wel een spijt hebben uh, van je, uh, het feit dat je geëmigreerd bent naar Canada of naar Australië of Nieuw-Zeeland of waar dan ook. En dat je dan uh, na twintig jaar ophangende pootjes terugkomt. Zoals, ja, maar je hebt hier geen toekomst opgebouwd. Ja, weet je. Maar ze hebben dan wel alles en iedereen binnen die, die dan uit een steentje hebben bijgedragen... In Nederland, maar dat mag je dan ook weer niet zeggen. Want dan ben je weer uh, aan het discrimineren, weet je wel. Kijk, uh, tuurlijk, uh, die, die vluchtelingen, die mensen die, uh, zeg maar, uh, De oorlogsgeweld hier uh, komen, die, uh, als ze die helpen, oké. Okay, er zijn heel veel die terug willen ook. Hè. Dus ja, dan zeg ik, uh, oké, okay, uh, prima. Vind ik allemaal prima als ze die mensen helpen. Maar als jij uh, niks te bieden hebt, kijk, heb jij wat te bieden? Heb jij een bepaald vak? vak, waar ze mensen voor nodig hebben, een bepaald beroep zeg maar wat in de bouw, zeg maar wat ze hebben bouwvakkers nodig en die hebben ze tekort en dan komt er uh, een paar duizend uit Afrika of uit uh, Syrië en, en zeg, hele goede bouwvakkers dan je, ja, en, en we hebben hier tekorten, zeg ik, jongens jullie zijn van harte welkom ja tuurlijk, maar als je niks te bieden hebt je hebt nooit een vak geleerd, je hebt nooit school gehad, je hebt niks te bieden hier ja sorry hoor, ja, kijk, of het moeten kinderen zijn, die, die kunnen hier natuurlijk alles leren, maar als je al volwassen bent, ja jongens dan moet je daar weer, weer ja, zo vind ik hoor, dat is mijn mening. En als ze het er niet mee eens bent, ja prima, dan zou ik zeggen joh, ga jij eens lekker daar wonen en, en, en ga jij helpen daar dat land opbouwen, maar dat doen ze niet. Dus maar goed, verder wil ik het er niet meer over hebben. En verder wil ik alleen nog zeggen, ja, er is in Antwerpen een brand. En die is zo redelijk onder controle, dus in Antwerpen, in de haven daar. Dat is een behoorlijke brand. Ze hebben daar de boel ja, afgezet. Twee kilometer omtrek. En wat is er nog meer gebeurd vandaag? Ik wil bewijzen dat dit echt een live uitzending is, beste mensen. Want ja, ik zou echt niet uit mijn nek te lullen. Eh, uh, oké. Okay. Ja, eens even kijken hoor. Nou, het nieuws. Oh ja, natuurlijk kunnen we dat uh, hier bekijken. Ja, kom eens even, even kijken hoor. Dat is allemaal flauwekul. Dat is ook allemaal bullshit. Uh, oké, okay, dat, uh, dat gaan we niet meer over hebben. Dat is allemaal dingen... En Den Haag, de AD in Den Haag. Een dronken man heeft gisteravond tijdens het vuurwerkfestival in Scheveningen een rolstoel gestolen. Een zoektocht naar de rechtmatige eigenaar liep op niets uit. Tjonge jongen, wat moet je nou met een rolstoel jongens? En hij is nog dronken ook, dus nou ja, dan kan je ook gaan rolstoel besturen toch? Tjonge jongen, blijf toch met zijn vieze poten van elkaar spullen of jongen? 15-jarige Duitse zweefvlieger dood. Naar kres op de graafplaats benen. In Duitsland. Dat was dan uh, van de NU, hè. De NU.nl. Ja, zo. Uh. Oké. Okay. Uh, wat hebben we? lezen we hier nog meer? Omroep Sport. Omroep West Sport. <laughs> Fons Groenenduik zag de nederlaag tegen MRL wel een beetje aankomen. In de voorbereiding hebben we ook dit soort wedstrijden gehad. We zijn ook nog niet goed genoeg. Als dus ADO ik de, de, de eerste divisie al gelijk alweer mis, En dan zag het aankomen, ja. Kijk terug op knallend begin van het internationaal vuurwerkfestival Scheveningen. Dat kan je op de website van Radio West bekijken, hè? van Omroep West moet ik zeggen. Op het strand liggen heel veel goudkammetjes, een soort wormen die in zandkokertjes leven op de bodem. En waarom die naam? Strandvondsten. Ja, leuk man. Ja. ja, ik heb ook het een en ander op het strand gezien afgelopen dinsdag. Ja, ja allemaal schelpen. Nou ja, goed, ik, ik ben niet zo'n schelp. Ja, als kind ja, dan ben je natuurlijk van alles prachtig. Was ik met krabbertjes bezig en met kanaaltjes. En dan was ik de middag zoet met mijn emmertje. Dat mijn moeder geen kind aan me. Dus uh, ze had geen kind aan me, hoor, echt. Dan lees ik weer iets van Pauline Arens. Uh, dat is van uh, nou, Staatsbosbeheer. Een retweet van Pauline Arens. Op uh, de. Ja, het lijkt op het eerste gezicht een stofje op een blad. Maar het loopt, het is de larve van de gaasvlieg en de prooi resten van luizen op zijn rug draagt daar camouflage. Ja, ik kan het niet laten zien, want dit is radio en geen, uh, geen televisie. Ja, don't normally post political tweets, but this is very important. Wat is dit? Uh, Paul Bronx zie kinderen die zie je dan in zo'n tuigje hangen en dan kunnen ze dansen zonder dat ze omvallen. En ze vinden het prachtig, ze vinden het prachtig, allemaal baby'tjes zongen uit, misschien een jaar of zo. Ja, hartstikke leuk. <laughs> ja, je moet het zien hè, je moet het zien hè. De Real Radio Caroline, morning lad. Johnny Lewis is broadcasting live on Radio Caroline Noord van de Ross Revenge until 1 pm. Discover more on radiocaroline.co.uk. Dat is. Uh, ja, Radio Caroline Ja, die is uh, weer een half jaar uh, terug, hè? Op de Noordzee. Met 1 kilowatt als 1000 watt. En ze zijn toch nog hier in Nederland ontvangen op de AM. Althans, hier in het westen dan van Nederland. Dan heb je ook nog Radio Caroline Noord. Die had je vroeger ook. Die zat dan richting Schotland aan de kust. En had ja, dan Radio Caroline... Uh, ja, die zat dan meer in het uh, zuidoosten van, uh, van Britse eilanden. Radio Caroline is weer terug. Ja, dat wisten we al natuurlijk. Wel leuk. Ik luister zo, zo nu en dan nog wel eens naar. Ik hoor ineens een geluidje. Ik weet niet wat het is. Volgens mij komt er een berichtje binnen. Ja, vind ik vind het allemaal prima, maar ik hoef al die bargeluiden niet als ik aan het uitzenden ben. Daar gaan we even wat aan doen. Wacht daarvoor. Uh, Geluid. Uh, even kijken hoor. Volume mixer, open, toepassingen. Systeemgeluiden. Die draaien we gelijk weg. Ja, dat is uh, heel vervelend, mensen. He? Als je muziek uh, zit uit te zenden... en er komt ineens uh, allemaal bijgeluiden van de computer bij... Zit ik wel weer aan als, uh, als de uitzending afgelopen is. Goed, we gaan weer eens muziek draaien. En wat uh, heugtijd. Ja, ja, ik weet het. eens even uh, wat anders, jongens. Ian Sutherhand... Think on it. Luid hoor je op Aloha Radio. Het station zonder reclame, onafhankelijk en zonder flauwe gul. Kortom, vrije muziek voor jou. Ja, ik weet het ook wel eens zat die televisie... Elke dag staat er dingen aan. Je hoeft niet uh, bij mensen thuis te komen of dat rotding staat eraan. Het is verschrikkelijk. Maar zijn er ook mensen die zeggen... Televisie... Brrrr... Pak een sloophamer en ram erop. Crash Your TV, heet bol. Journaal. Kedeng! Zo, dat was gelijk het laatste journaal op dit toestel. Weg daarmee, hè? Gewoon uit het raam flikkeren van het balkon. Kijk, wel eerst even of er niemand beneden loopt natuurlijk. Maar als je je televisie zat, bent... Flikkeren met uit man. Ja. Of je moet er gewoon geen een kopen. Want ja, kijk, je hebt al genoeg aan de computer. Dan kom je, kom je ook allemaal rotzooi binnen je huiskamer in... Alleen is het wat jij kiest en televisie is wat mensen jou voorschotelen. En uh, ja, een computer kies je zelf wat je wil lezen of zien of kijken of weet ik Dan is het je eigen keus. En dat is het verschil tussen een computer en een televisie. Maar goed, moet iedereen lekker zelf weten als jij graag televisie kijkt. Ja, dat is jouw ding. Alexander Blue met East. Alexander Blue met uh, Is De is van Marie Haan met I Like To Dance With You. In the morning light and look above to the sunny sky. I see the birthday flying high, it's singing our song full of joy. I hear old children is laughing, jelling. It delights my soul and my heart is laughing. Our people should be siblings of love in each other. Trust if things get tough. I'd like to dance. In a color sea, it delights my heart. So shall it be. I see my dears with bright eyes. With thy love, my mind is in a haze. I hear old children with loving yelling. It delights my soul and my heart is laughing. Our people should be siblings of love, in each other trust. If things get tough, I'd like to dance with you today. Come on, my heart. I'm so happy I want you to stay In the shadow of the moonlight, we dream our sweetest dreams. Down by the willow's brown, we sing our sweetest songs. In the flavor of the twilight, waiting for the longing, we enjoy our love and looking for to the light. Uh, Marie met uh, I'd like to dance with you. Ja, het aardtunnel in Amsterdam, volgens tekst, uh, NOS teletekst, is in beide richtingen urenlang afgesloten geweest vanwege een brandtunnel. Is weer open en de brand ontstond in uh, accupakketten, die uh, technische ruimte op de Piet Heinkade. Er werden geen meldingen van gewonden gemeld, de oorzaak is nog onbekend. En voor de krist van Texel is een Duitser van 50 jaar verdronken bij het redden van een tienjarig zoontje uit zee. Wat daar precies mis is gegaan, kan de politie nog niet zeggen. Het jongetje is veilig bij zijn moeder, die ook op het strand was. De reddingsdiensten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was helaas te vergeefs. Ja, dat zijn vervelende dingen allemaal, hè. Dus, uh, ja... Oké, okay, nou ja, dat zijn allemaal ellende dingen, nieuws, nou, die ga ik niet voorlezen. Nou, uh, blijkt er ook iemand die heeft een, um, drie uh, brandbommen gegooid naar uh, de Turkse consulaat in Amsterdam. Ja, Wat hij daarmee wil bereiken, ze weet uh, wel misschien wel waarom hij dat gedaan heeft, maar de politie wil niets naar buiten brengen. Het schijnt om een Nederlander te gaan tussen aanhalingstekens. Ja, of het nou een Nederlander is of niet, het is gewoon een idioot die dat doet. Wijze. Wat bereik je daarmee met zoiets? Ja, oké. Okay. Antwerpen, nou, dat hebben we net al gehad. Een twaalfjarige jongen met een vliegtuig, heeft een vliegtuigongeluk in de Indonesische provincie Papua als enige overleefd. Het vliegtuigje heeft negen inzittenden met negen inzittende kressen gisteren in bebost berggebied. Reddingswerkers vonden de jongen vandaag bij het vrok. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zwaar zijn verwondingen zijn. De enige overleven, nee. jonge jongen. jongen. Ja. ja, de rest ga ik niet eens voorlezen. Ja, sport, nou ja. Dan moet je zelf maar even, even kijken. Um, ja, FCM wint bij Eredivisie debuut. <laughs> Nota-benen van ADO Den Haag. Maar goed. Oké. Verlies twee keer Rood Feyenoord. Drie dagen na afloop in Slowakije Feyenoord weer verloren. Nou ja. Ging met 2-0 onderuit bij de Graafschap en sloot het duel af met man. Jongen, jongen. Ik weet niet hoe Ajax het gedaan heeft, maar... Ja... <laughs> E.K. Zilver. Zonderland op de rechtstok. Zo. Nou, dat is niet verkeerd. Uh, zilver en brons op vette teams. Ja, oké. Okay. Mooi. Ja, ik ga niet alles lopen voorlezen. Doe, doe uh, Maar goed, dan weten jullie dat ook weer is. Ik ga de rest niet eens voorlezen, want er uh, zijn ook een hoop nare dingen gebeurd en... Uh, ja, dan moet je dat zelf maar in de media opzoeken. Maar ik ga al die ellende niet hier eh, vertellen. Eens even kijken mensen. Het is nu eh, ja, acht minuten over half elf alweer. Om elf uur eh, gaan we alleen nog non-stop muziek draaien. En om twaalf uur gaan we de lucht uit. En dan zijn we volgende week zondag weer online. Via Aloha Radio. Dus eh, mensen, we gaan nog... Eh, nog een, een paar liedjes draaien, een paar leuke liedjes. Nou, misschien dat het allemaal loopt, weet je. No creeps. Invisible enemy. Onzichtbare vijand. in de rock sphere, eh? Here is Diablo Swing Orchestra met Gunpowder Chan. Dus het is bijna negen minuten voor elf. En uh, je hoorde Diablo, Diablo Swing Orchestra met uh, Gunpowder Chant. En zojuist Heroines. En dat vond ik wel leuk om dat erachteraan uh, te sluiten. Straks het uh, laatste uurtje. Non-stop muziek met heel veel uh, metal en rock. Dus uh, lekker wakker blijven. <laughs> Na twaalf uur uh, wordt het stil op alle radio En misschien, heel misschien, ga ik woensdagavond ook nog live uitzenden. Maar dat houden we nog eventjes in de planning. Het is nog niet zeker of ik woensdagavond ga uitzenden, maar misschien wel. Dus, uh, oké. Okay. Goed, uh, we hebben nog negen uh, minuutjes nog even volmaken. Dus uh, we gaan het volgende draaien. Ja, jongens. Het wordt gezellig uh, op alle oude radio. <lacht> ik heb wel gedraaid. Hé, hey, jongens, ja, ik probeer alles in te plannen. Weet je, weer hetzelfde. Jeetje. Wacht even. Ja, uh, ik wil niet zo mogelijk proberen hetzelfde uh, te draaien. Weet je, ik heb honderden liedjes hier uh, op de schuif staan. Ter, met. A record at a time... De muziek die wij draaien zijn rechtenvrij en vallen dus onder de licenties van Creative Commons. Voor meer informatie, mail naar info at aloaradio.nl. Ja, het is alweer uh, bijna tijd. Hè? Dus uh, het is nu 4 uh, minuten uh, voor 11. We gaan nog één nummer uh, draaien. En dan, uh, dan is de live-uitzending afgelopen en hebben we nog één uurtje tot middernacht. Ik krijg jullie metal en rock muziek te horen. Non-stop. Dus uh, ik zou zeggen: bedankt voor het luisteren. Dit was uh, de live uitzending van de Aloha Radio. Met DJ Jaap. Helaas, uh, Jacco is ziek. Dus ik kon helaas niet meedoen. Nou, ik, uh, ik hoop Jacco de volgende keer weer bij is. Van beterschap, Jacco. En ik zou zeggen: mensen, tot, misschien tot woensdag. Maar in ieder geval zondag zeker. En zei, oké, okay. het volgende nummer, het laatste nummer van dit uur, Master Project, Shotokan Attack. Tot volgende keer. Muziek hoor je bij Aloha Radio. Kijk op www.aloaradio.nl